...zetten het leger in om het parlement te blokkeren. Gisteren kreeg hij levenslang en via een verklaring... ...heeft hij nu zijn oprechte excuses aangeboden. Nou, het kan vanmiddag op veel plekken nog wel eens file rijden worden. Daarvoor waarschuwt de ANWB. In het noorden begint de voorjaarsvakantie... ...en dus gaan veel mensen op wintersport... In ons land, maar ook in het buitenland... wordt het druk op de weg, zegt de ANWB-Bart van Nederland. In het zuiden van Duitsland verwachten we lange files. Ook in Oostenrijk. Dan met name op de A13, Innsbruck-Brenner-Pas. En ja, daarna verwachten we eigenlijk vooral zaterdag... de grootste drukte als het gaat bijvoorbeeld... om de wintersportgebieden in Frankrijk. En er komen ook veel wintersporters terug. In het midden en zuiden is de vakantie namelijk bijna voorbij. Het weer nog van Weerplaza. Nu op veel plekken nog nat. In het Noordoosten nog steeds kans op natte sneeuw. Vanmiddag is het even droog, maar dan vanavond... Om Regen, het wordt maximaal 8 graden. Morgen vooral in het noorden af en toe de zon. Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister... met de twee files langer dan 10 minuten op de A12 arnhem oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens kom je in 16 minuten. A37 knoop holsloot richting Meppen... tussen Zwarte Meer en de Duitse grens 19 minuten. Eén controle staat op de A1, naar de Ems. opletten bij 21,1. Zo, goedemorgen op vrijdagochtend, Bas hier. Ja, hoe zit je erbij momenteel? Misschien tussen je niezende collega's op kantoor... of um, ben je net begonnen, ah, je bezorggoed zou ook kunnen... misschien.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 En stem op je favoriet in de Q-app. Ga je zometeen voor Irene Cara fame voor de Casey in de Sunshine Band. But give it up. Jij bepaalt het nu. Q-music is proud to be fout. Found uur. Oh! Q-music. Ik kenne een bot. Hon heette Anna. Anna heette hon. Hon kan banna, banna deze hot. Hon ruij je op je woorden kanal. Ik wil berätta voor je dat ik känner een bot. Ik bort een bot. Hon heter Annie.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 Is het foute uur?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 Een ik heb de mooiste op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die je kon gepakt. Ik heb die bon gepakt. De restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een Voor de vers kopje thee. Tony en René Vroeg in het fout uur. Dit is het fout uur. Magie, goeiemorgen. goedemorgen. Yes, goedemorgen, 11 over 10 op vrijdagochtend. Kobus die uh, klokt zich in. Weer een dagje op de heftruck rijden tot 12 uur. Dan heerlijk weekend. En Danielle Vrijters, die stuurt goedemorgen. Klok me in. Worstenbroodjes aan het bakken hier. Och, lekker. Die geur alleen al. Uh, Joke, uh, druk aan het lassen met de foutuur aan. Uh, Jesse Schaap is erbij. Goedemorgen, Bas. Weer lekker aan het werk met zo'n 40 ton aan zand in de achterbak. Nick Weyenborg nog 60 kilo bloem. Die uh, broodjes moeten worden knallen hier met een foutuur. En Natasja Timmerman. Die klokt zich in vanuit de trim salon. Een fijne dag en uh, happy birthday aan mijn collega. Ja, en Monique, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij luistert het 12 uur in Zwitserland. Ja, heel vaak. Heel vaak, jij woont daar. Ja, ik ben verhuisd naar Zwitserland. En ik bezorg elke ochtend eieren bij mensen thuis. Wij hebben een kippenboerderij. Ach, en ik luister in de auto eigenlijk heel graag naar Qmusic. Uh, Hé, hey, wat Dat lekker. Weet. Ja, je kan Nederland toch niet loslaten, hè? Dat blijkt. Nee, niet helemaal. Hey, en je bezorgt uh, eieren. Wat leuk. Ja, wij hebben kippen thuis. Mijn man heeft een kippenboerderij. En ik ben nu in de stad St. Gallen en ik heb uh, een stapel eieren in de hand. En dan lekker die foute muziek uit uh, de speakers. Heel toch een uh, mooi gezicht. Is er nou nog iets anders aan uh, Zwitserse eieren dan aan uh, Nederlandse eieren, Monique? Ik heb geen idee. Niet dat ze op hoogte <laughs> of zo worden gebroed? Ja, ik weet het ook niet. Nee, de regels zijn hier een beetje anders. hebben wat meer ruimte. Oké, okay. oh, dat is altijd goed nieuws natuurlijk. Hè? Wat meer vierkante meter per kip. Maar voor de rest is het uh, volgens mij relatief hetzelfde. Ik moet bekennen, ik, koop, ik kocht vroeger altijd in de supermarkt. Ja, nou niet meer denk dat ik. Is, dat doe ik niet meer. Nee, groot gelijk heb je. Hé, hey, um, omdat je veel onderweg bent, is dit ook wel lekker. We sturen de, de Manner's Coffee Cup sturen naar je op. Handige meningbeker van onderweg. Oh toch? Ik Kan even duren voordat hij in Zwitserland is, maar uh, kom die kant op. <laughs> en nog één ding. Ja? Fijne dag! Een fijne dag! Ja, dankjewel jullie ook. Goed uit de sneeuw! Soldier, soldier, don't look down. I'm here for you in every town. Soldier, soldier, don't look down. 来ましたこれは東京ゲットプシーです Ja, lekker. I kiss your lips bij Kimius ik het is alweer uh, bijna ten einde. Nee, het fout uur niet. Nee, nee, nee. Olympische Spelen in uh, Italië aanstaande zondag is de sluitingsceremonie al. Dat is pas zondag. Dus uh, daarom zo meteen nog even lekker in de Italiaanse sfeer. Ik heb een uh, Italiaanse battle klaarstaan in het uur. Maar eerst uh, de keuze uit deze twee. Hij voor tragedy van de BG's of... Lambada van Kaoma, je hebt het nu in de Q-Music app. Start je zaterdagavond met Crisscross Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur. De gezelligste start van je zaterdagavond met Crisscross Amsterdam. Crisscross Cross Amsterdam. Chris Cross. Amsterdam.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 28 februari. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.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 En dan, mm, dat is het gevoel van thuis. Ja, het is een uh, grijze natte dag vandaag in het Noordoosten. Ook nog een kans op natte sneeuw. Het is uh, Max een graadje of 8. Dan kielverkeer van Flitsmeister met twee files langer dan een kwartier op de A12 Arnhem Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. Daar kom je in 24 minuten en de A37 knopend holsloot richting Meppen tussen Zwarte Meer en de Duitse grens kom je in 2 kilometer 19 minuten. Van die door met het foutuur met de lambada nu. Dit New music. Starts to shake En het van Q Music. Zes keer goud, zeven keer zilver, drie keer brons. Lekker hé. Zestien medailles tot nu toe in totaal. Dat is uh, nou, gewoon lekker naar huis gaan daar toch? De Olympische Winterspelen natuurlijk van 2026 vandaag. En morgen kunnen we daar nog plakken aan toe gaan voegen voor uh, Team NL. Laten we het hopen. Maar daarna zit het er gewoon op in Italië. Dus uh, ja, ik dacht laten we nog heel even lekker in, in die Italiaanse sfeer gaan zitten. Ook in het foutuur. Ik heb hier een uh, Italiaanse battle. Aan jou is altijd weer de vraag welke wil je zo meteen helemaal horen? Ga je voor? Laura Pausini en Strania Mori, Of voor het Eros Eros Ramazzotti en Sebastase Una Nou, Stem op je favoriet doe je in de Q-app of op qmusic.nl Ik sta wat naar mijn glas En zo voorkom ik Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk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 Van mijn gezicht dat zou je verwillen, al ben ik van de kaart, je bent zijn tranen, niet waard, Je krijgt je lachen niet van mijn gezicht, maar ik lang van binnen. Soms word ik heb van verdriet, maar tranen die kun ik jou niet.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 Soms word ik gek van de drie, maar met rane die gun ik jou niet.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 gomito nell'angolo li dà sola dentro un brivido. ma perché lui non c'è e sono... Olympische Spelen. Even de Italiaanse sferen met Laura Pausini Strania Mori in het Foutuur. Amber Bijvoet, die is erbij voet. Ik ben ritlijsten voor monteurs aan het uitschrijven. Lekker breinloos werk met het Foutuur aan. Heerlijk hier. En Erna Oosterhuis, die zegt in de sportschool naar het Foutuur aan het luisteren. Kijk, die staat dus flexend voor de spiegel daar. Ik zou zeggen, gooi er nog even 20 kilo bij. Met La Puente nu. Nieuws zometeen met Danny. Daar kunnen we straks meer of minder uitgeven. Wat betekenen de plannen van het nieuwe kabinet voor onze portemonnee? En in de top 40 classic gaan we terug naar 2005. Naar de start van een iconisch tv-programma. Ik deed dat met de verborgen camera. Ja, weet je wel waar het om gaat? Uh, je hoort het zo. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. Ready.